Zie je iets, Piet? Zal ik je eens wat zeggen, Neet? Ik zie niets. Geen linten, geen pan. Ze hebben ons geschenk meegenomen, Neet. Het eerste contact met onze vriend is gelegd. Ze hebben ons geschenk aanvaard... Een bruggenhoofd in het oerwoud. Een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het vierde deel. De buren zwaaien terug. ...op Aragunno Marilou. Ik moet gewoon oppassen... ...om het niet al te theatraal te laten klinken, March. Maar ik kan niet anders zeggen dan in één woord... ...geweldig. Maar die overgang voor jou... ...zo van de beschermde westerse wereld... ...midden in het oerwoud. En dan moeten we leven onder de meest primitieve omstandigheden. Die ervaring heb jij toch ook gehad? Oh, maar bij mij is het allemaal veel gemakkelijker gegaan. Veel geleidelijker. En dan... Post Cermera is nog geen Post Arajuno. Wij hebben hier bijna westers comfort, een busverbinding met de buitenwereld, regelmatig post, elektriciteit. We hebben zelfs een waterleiding. Nou, ik zou zeggen, dan moet je volgende week maar eens bij ons komen kijken. Dan hebben wij en waterleiding en elektriciteit. Dat is toch niet waar? Hoe kan dat nou? Je moet niet vergeten... Ed heeft een jarenlange opleiding gehad... om zich juist in situaties als waarin we nu leven te kunnen aanpassen. Ja. Ed beleeft op het ogenblik een van de absolute toppers van zijn leven. de scheppen in een complete chaos. Contact zoeken met mensen die hem nauwelijks verstaan... en die hij helemaal niet verstaat als ze in hun eigen taal spreken. Maar toch zie ik nu al het wonder, Namelijk dat de indianen Ed mogen... Dat ze hem waarderen. Maar ja. Wat maar ja. Nou, het werkt als een paard en hij zet zich helemaal in. Maar in zijn hoofd overheerst toch één gedachte. Dat zal dan wel dezelfde gedachte zijn die bij Nate overheerst. En bij Piet. En bij Jim. Om in één woord samen te vatten. De Aukaas. De Aukaas. Over. Hier, Shelmera. Alles goed, Nate? Over. Alles uitstekend. Ik heb Jim en Piet opgehaald en we zijn nu op weg naar de buren. Ik weet natuurlijk niet of er iets belangrijks gebeurt, maar ik zou zeggen... ...zet de bandrecorder klaar. over. Die staat al stadklaar, Nate. Verder nog iets, Over. Het is dus ook krap, die vier mannen in dat vliegtuigje. Als er geen bagage is, gaat het net. En je begrijpt, het eerste moment van contact willen ze graag allemaal meemaken. Natuurlijk. Maar waar had Nees het nou over? Ging die naar de buren? Ja, het woord auka laten we over de radio niet eens meer vallen. Oh. Trouwens in een gezelschap van vreemden ook niet. De indianen hier zijn zo nieuwsgierig als wat. En ze merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Mm -hmm. De auka's zijn een heel Ecuador beroemd... ...of liever berucht. En het nieuws over een poging om weer met ze in contact te komen... ...zou als een lopend vuurtje door het hele land gaan. Ja, ja. Dan kun je beter ogenblikkelijk ophouden... ...want dan neemt de sensatieperk het initiatief over... ...en dan ben je weer net zover als tien, twintig... ...of, nou ja, zeg maar gerust honderden jaren geleden. Hier, 56 Henry. Post, Shalmira, over. Hier, Shalmira, over. Piet, meende wat gezien te hebben... We cirkeren nu boven onze buren en ik laat een aantal beilen zakken. Ik zet nu de motor af. Blijf in je toestel. Zet de bandrecorder aan, March. Die loopt al. Er is wat wind. Ik kreeg de beilen moeilijk stil. Ik durf ze niet te droppen. Ze zijn te zwaar. Ha! En wat jammer nou. De haak lag los. De beilen vallen in de rivier. Kijk het niet. Ze springen ernaar. We hebben al 1, 2, 3, 5, wel 8 mannen spelen in het water. Ze laten zich zien. 1 man kruipt op de wal. Hij laat de mensen in de hut tegen tegenvaltelijk... ...dus een mand lieten zakken. Ja. Zo'n mand die de indianen hier allemaal dragen. Die zullen de Aukas ook wel kennen. En daar stoppen we dan allerlei geschenken in. Sieraden, wat textiel, bijlen, touw. Zou jij die dan op de grond kunnen zetten... ...maar dan zo dat die mand aan het touw blijft vastzitten? Ja, natuurlijk kan dat. Als het tenminste niet te veel wind is. Nou, dan uh, wachten we gewoon een geschikt moment af. Als ik het dus goed begrijp, dan, dan wil je dat ze tevoorschijn komen en die geschenken uit die mand pakken. Precies. En als ze daarop ingaan, dan is het contact toch weer iets directer geworden. Maar het lijkt me geen gek idee. En uh, kunnen we dan ook geen luidsprekertje aan die lijn vastmaken... En, en dat we dan zeggen dat we als vrienden komen? Zou zo'n wonder van techniek ze niet afschrikken? Wat vind jij ervan, Ed? Nou, er, er is weinig waardoor een indiaan zich laat afschrikken. Zijn er wel eens indianen uit Brazilië... die nog nooit blanke gezien hadden, meegenomen naar Rio de Janeiro... Ze liep er door de straten, die vol waren met auto's en zo... alsof ze zelf dagelijks in een auto hadden gereden. Uit niets bleek enige verwarring of zelfs maar verbazing. Die waren zo uit de tijd overgeplaatst in onze huidige maatschappij. Ik vind dat maar een hachelijk experiment. Natuurlijk, dat ben ik volkomen met je eens. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom hoe ver kunnen we gaan met onze moderne techniek... zonder de alkaars bang te maken of af te schrikken. Nou... En zover ik daarvan op de hoogte ben, en ik heb daar vrij veel over gelezen, laten Indianen zich nagenoeg door niets intimideren of bang maken. Dus jij voelt wel wat voor dat idee van Jim om nu al met een luidspreker te experimenteren? Ja, daar voel ik veel voor. Dan horen ze hun eigen taal en ze begrijpen drommels goed dat die mensen in het vliegtuig daarboven hen daarachter zitten. Oké, okay, dan doen we dat. Zeg, is het moeilijk om zo'n constructie aan te brengen aan die lijn? Zo'n uh, luidspreker bedoel je? Ja? Wel nee, dat is een werkje voor niks. Een versterkertje, wat zwakstroomdraad, een spiekertje. Ik heb hier alles bij dan. Het is blad stil, nee. Maar die lucht daar in het noorden, vertrouw ik niet helemaal. Het weerbericht heeft toch niets gemeld over buienactiviteit of iets van die naart? Dat niet, nee, maar in de tropen is elke weervoorspelling over een tijdstip van langer dan een uur een hachelijke zaak. Zo is er niks aan de hand, zo zit je noodweer. Hier post Salmera, post Salmera roep op de 56 Henry, 56 Henry, over. Hier de 56 Henry, wat is er aan de hand, Marge, over. Een waarschuwing van de weerkundige dienst. Er is een plotseling een barometerdaling gesignaleerd. 50 kilometer ten noordoosten van Samira. Ik moest je aanraden om op de terugweg niet naar Samira te komen, maar door te vliegen naar Shandia of Aradjuno. Over. Ik zie de buil hangen. We zijn nu praktisch al boven onze buren. En na de operatie vlieg ik door naar Aradjuno. Over en sluiten maar. Nou, wat zei ik je? Als de weerkundige dienst hier een alarm geeft voor luchtdrukdaling... ...dan is die daling niet mis, dat verzeker ik je. Maar we hebben nu belangrijke zaken aan ons hoofd. We naderen ons operatiegebied, mensen. Maak het luik maar alvast open. Ja. Je moet dadelijk wel oppassen dat al die draden niet in de war raken. Want ik wil toch ook mijn grijpapparaat kunnen gebruiken. Als er geen alka OK komt opdagen... Dan wil ik die mand toch in elk geval wel achterlaten. Ja, dat had ik ook al gedacht. Zie je die grote hut daar beneden Jim? Ja. Daarvoor is een mooi vlak veldje. Daar wil ik proberen de mand op te zetten. Als je ziet dat het misgaat, haal de mand dan maar weer een stukje naar boven. Begrepen. Ik ga nu cirkelen. Laat de mand maar zakken. Dat prima zo, nee? Ja, dat dacht ik ook. Komt de mantel stil te hangen? Hij hangt al nagenoeg stil. Laat dan maar wat vlugger zakken. Loopt het luidspriekendraadje goed mee? Alles gaat perfect. Ik moet nu de motor wel laten draaien, want ik wil ze toch even de tijd gunnen om tevoorschijn te komen. Maar ik wil de snelheid dan toch wel zo laag mogelijk hebben. Geef maar een gil als je denkt dat de mand op de grond staat. Gaat hij nog steeds naar dat veldje? Dat kan niet meer missen, hè? Nee. Hij staat al bijna op de grond. Mooi! Ja, hij staat op de grond. Nu kruip ik terug naar 80 kilometer. Ik zou zeggen, roep nu je boodschap maar om. Piti, miti. Poenimoepa. Pipi miti. Poenimoepa. Zet hem maar iets harder, Jim. Pipi miti. Poenimoepa. Pipi miti. Poenimoepa. Ik geef toch maar wat minder gas. Nog eens, Jim. Pipi miti. Poenimoepa. Wie, wie. ti boen ni Ze komen tevoorschijn, Nate. Ze gaan naar de mand. Wie, mi ti boen ni mo We halen alles eruit, niet. Wat een moment. Ik zie het, eind. Het is geweldig. Er komt ineens wind opzetten. Ik moet nu meer gas geven. Nee, ze binden iets vast. Ze binden iets aan de mand vast. Hallo Jim. Maar die lijn hangt helemaal met een boom. We vliegen nu zo laag. Kan me niet schelen, haal Jim! We moeten toch zien wat we terugkregen hebben. Sneller Jim! Kun je niet wat hoger gaan vliegen? Nee! De wind drukt me naar beneden. Maar maak je geen zorgen, dadelijk volg ik de rivier. Maar je zit vlak boven de bomen! Dat kan me niet schelen! Eerst moet die mand binnen zijn. Als ik nu wegvlieg, dan breekt de touw. We moeten die mand binnen hebben! Nog twee meter. Ja, ik heb hem, nee. Nooit zo. Ik laat me nu zakken tot vlak boven de rivier. We zijn nu vlak boven de hut. Ik zie wel twintig auka's, nee, Mannen en vrouwen. Ze zwaaien naar ons. Ongelooflijk, ze zwaaien naar ons. Geweldig, mensen. We moeten binnenkort maar eens wat directe contact met ze proberen te krijgen. Wat hebben ze nu aan die man vastgebonden, Jim? Iets van veren, ik probeer het juist los te maken. Kijk, dit is het. Maar, maar, maar dat is een toe. een hoofdband met veren. Dat zet de indianen alleen op als er iets feestelijks gevierd moet worden. Maar het is geweldig, hieruit zou je dus kunnen concluderen dat, dat die ook kaart ons bezoek als, nou ja, als iets feestelijks zien. Het is in elk geval erg hoopgevend. Ik zal March even inlichten, want u zal wel vol spanning op een bericht wachten. Hallo, hallo, hier, 56 Henry, 56 Henry, roep op Post Chalmera, over. Hier Post Chalmera, hoe is het weer bij jou, Nick? Het is hier werkelijk noodweer, ik maak me heel gerust, over. Je hoeft je geen zorgen te maken, Marge. Er is hier vrij veel wind, maar de lucht is nog strak blauw. Maar ik vlieg wel naar Post Adagino om de bui af te wachten, over. Heel goed, blijf desnoods daar vannacht maar, want het is hier een ware wolkbreuk. De staat blank, over? Ik zal wel zien wat ik doe, March. We houden in elk geval nog contact. Maar ik wil je toch wel even vertellen wat wij zo even ervaren hebben. Met de mand is alles prima gelukt. En het heeft ook gewerkt zoals Piet verwacht had. Alle geschenken zijn in dank aanvaard. Maar wat nog veel moeier is, ze hebben ons iets teruggegeven. Nadat ze de mand hadden leeggehaald, hebben ze er iets aan vastgebonden. Een light to! Met prachtige veer. Geweldig, hè? Over... Fantastisch. Dat is duidelijk een vriendschapsgebaar. Dus ze hebben zich onbevreesd laten zien. Over? Nou, die wind overviel me een beetje. En daarom moest ik erg laag overvliegen. Nou, Jim zag toen wel twintig buurlieden. mannen en vrouwen. En, en, en ze zwaaiden naar ons. Nou, wij zijn dan ook erg enthousiast. Maar goed, we vliegen nu naar Mary Lou. En vandaar roep ik je wel weer op. Heb je nog iets te melden in verband met het weer? Over... Nee hoor, de orkaan wordt door ons hier glansrijk doorstaan, maak je maar geen zorgen. Ik hoor straks wel van jou, overhoud sluiten maar. Het is toch bewonderenswaardig hè, dat, dat aanpassingsvermogen die die indianen... Nou hebben, zeg dat wel. Ze mogen dan misschien wel eens op grote hoogte een vliegtuig voorbij hebben zien gaan, maar zo'n gierend monster dat vlak over hun hutten scheert, dat hebben ze nog nooit meegemaakt. En dan worden ze nog aangesproken door een stem uit een man, maar waarin die man zit niemand. Je zou toch zeggen, die mensen moeten water zien branden. Maar nee hoor, ze halen rustig de spulletjes uit de mand... ...en binden er nog een geschenk aan vast ook. Nou, als je je in hun situatie verplaatst, dan, dan is dat toch, ja... Daar heb, je, daar heb je eigenlijk geen woorden voor. Ja, je hebt volkomen gelijk, Jim. En dat is dan ook een duidelijk bewijs van de veronderstelling... ...dat die Auka's intelligente mensen zijn. En, en met intelligente mensen moet je toch kunnen praten? We moeten het er dadelijk nog maar eens rustig over hebben. Maar voor mij staat het vast dat de tijd nu rijp is voor een wat directer contact. Ja, ik moet toegeven. Het is allemaal erg bemoedigend. Maar toch, mensen, we moeten de geschiedenis niet uit het oog verliezen. Ik bedoel, in het verleden zijn er wel vaker hoopgevende contacten geweest... En toch zijn die allemaal op een bloedbad uitgelopen. Oh, maar laat hierover alsjeblieft geen misverstand ontstaan, hè. Ik beweer allerminst dat we er al zijn. En als iemand de voorstander is van de stap-voor-staptheorie... ...nou, dan ben ik dat wel. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Kijk, we zijn op het ogenblik met ons vier, hè. Nou heb ik voor mezelf zo'n beetje een taakverdeling gemaakt. Ik zal uh -huh. jullie dadelijk wel even laten zien. Ja. Maar... Dan vind ik vier man wel een beetje erg weinig voor zo'n belangrijke expeditie. Nou, dat ben ik helemaal met je eens, Ed. Ik heb eerlijk gezegd ook altijd aan ten minste vijf man gedacht. Heb jij nog iemand op het oog? Ja, en uh, kennen jullie Roger Euderian? Nee, nooit van gehoord. Nou, hij zit hier dicht in de buurt op Post Macuma. Nee, ik heb ook nooit van hem gehoord. Nou, ik ken hem heel goed. Hij is zendeling onder de Jivaro-indianen. Hij is net zo'n soort man als jij, Ed. Wat zijn ogen zien, dat kunnen ze handen maken. Hij heeft me destijds erg geholpen bij het inrichten en het aanleggen... van het vliegveld op post Chalmira. Zal ik hem eens polsen? Nou, ik zou zeggen, doe dat. Ed en ik kennen hem niet, maar we gaan graag op jouw advies af. Ik zal zien of ik hem bereiken kan. Mag ik even van de radio gebruik maken? Natuurlijk, ja, ga je gang. Dank je. Hier, post Aratuno. Hier, post Aratuno. Roep op post Chalmira. Roep op post Chalmira over... Zeg Jim... Wanneer komt jouw vrouw nou eindelijk eens over? Elisabeth komt over twee weken. Oh, dat is toch wel iets eerder dan jullie verwacht hadden. Of heb ik het mis? Nee, maar ik heb haar geschreven dat jij hier al was, Mary Lou. En nu is ze helemaal niet meer te houden. En ik moet zeggen, onze huisvesting in Shandia is weer heel behoorlijk. Dankzij jouw voortreffelijke hulp overgezet. Toen maar. Ja, dat mag gerust wel eens gezegd worden. Maar wat ik vragen wilde. Hoe is eigenlijk jullie contact met de Kuitza-indianen hier? Nou, we kunnen niet anders zeggen dan voortreffelijkheid. Ja, ze zijn bijzonder vriendelijk en behulpzaam. We hebben al een soort huisvriend. Vermin heet hij. Hij ah. heeft een prachtig de hoofd gelaten. En hij spreekt een beetje Spaans. En hij helpt ons met allerlei huishoudelijke karweitjes, zomaar, spontaan. We hoeven nu niets te vragen. Hij ziet zelf waar we wat hulp kunnen gebruiken. Ja, wat leuk. Maar één ding heb ik wel aan hem gemerkt. Hij heeft een heilig ontzag voor de auka's. En we meiden dat onderwerp dan ook als een schorpioen. Wat meiden jullie als een schorpioen? Om met de kwitsja's hier te praten over de auka's. Ik denk dat als ze wisten waarom wij hier eigenlijk zitten... dat ze dan uit angst niets meer met ons te maken zouden willen hebben. Heb je overigens contact gehad? Ja, Marge zoek contact met Roger. Ze roept ons hier dadelijk op. Ga je dan vanmiddag nog naar hem toe? Ja, dat was ik wel van plan. Vlieg je dan erg om als je over Puyupungo gaat? Wel nee, daar vlieg ik praktisch overheen. Oh. Zou je me daar dan even af kunnen zetten en me op de terugweg weer op komen halen? Er moet daar een familie wonen van een van de hoofdmannen hier. En dat zouden christenen zijn. Ik wil daar graag eens mee praten en proberen ze hier te halen voor een spreekbeurt of zo. Ja, natuurlijk breng ik je. Hier post Charmera, roep post Aradjuno, over. Ja, laat maar Ed, ik neem hem wel even. Hier Aradjuno, heb je Roger te pakken kunnen krijgen, over. Ja, en hij heeft verwacht je vanmiddag, over. Mooi zo. Dan kom ik dadelijk naar Shalmira om even te tanken en ga vanmiddag naar hem toe. Verder nog iets, is over. Nee, niks. Tot zo. Over het mij. Zeg, Jim. Heb je zin om mee te gaan? Dan kun je meteen met Roodje kennis maken. Zin wel, maar ik heb een ander voorstel. En dat is. Als jij me nu eerst eens terugbracht naar Chandia, hm. Nee, neem dan Piet mee. Ik heb daar genoeg te doen en dan is Piet er ook eens eventjes uit. Dat doen we. Nou, zullen we dan maar mensen? Kun je mij een paar uur missen, schat? Natuurlijk, Engel. Trouwens, ik heb hier verminderd om op een. Dus jij hebt ook wel een positieve indruk van Roger? Nou, bijzonder positief zelfs. Ik he, vond het geweldig dat hij zo spontaan ja zei. En het is ook goed dat hij er eventjes weg is. Ja. Zijn vrouw Barbara vond het, geloof ik, ook wel erg leuk he, om een tijdje bij jullie te logeren. Ja. Hier, Post-Sheradjuno, Post-Sheradjuno, roep dringend op Post-Shermira, Post-Shermira, over. Hier, Post-Shermira, wat is er aan de hand, Marilou, over? niet op de rug. Ik zit in een noodsituatie. Over. Nee, ze zijn net opgestegen vanuit Poipongu. Maar wat is er dan gebeurd? Over. Er zijn hier aukas gesignaleerd en de kwietjes hier zijn totaal overstuur. Ze zitten allemaal angsten om ons huis. Tamin, een kwietje indiaan heeft een oud geweer, maar geen kogels. Hij weet dat we munitie in huis hebben en hij dwingt me om kogels te geven. Je, je hoort er waarschijnlijk van op de achtergrond. Ik geef hem natuurlijk niet, maar ik ben bang dat hij namelijk het huis over ophoudt. Ik moet hulp hebben, Maat. Over. Ik roep ogenblikkelijk nee, op. Probeer tijd te rekken. Ze zullen zo gauw mogelijk bij je zijn. Over het sluiten. Hallo, hier post Chalmera. Roep dringend op 56 Henry. 56 Henry, over. Hier post Chalmera. Post Chalmera. Roep dringend op 56 Henry. 56 Henry, hier post Chalmera. Post Chalmera. Hope they hope they're going to be